7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vertrek van Grieken uit Euro niet besproken in Brussel. François Hollande vanochtend beëdigd in Parijs. En Soyuz-raket op weg naar ISS. Een vertrek van Griekenland uit de Eurozone is geen onderwerp van discussie. Dat zei voorzitter Jonker van de vergadering van ministers van Financiën na afloop van overleg in Brussel.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 En naar verwachting maakt Hollande ook de nieuwe premier bekend. Minister Opstelten wil strengere straffen voor witteboordencriminaliteit. De Telegraaf schrijft dat Opstelten vandaag met een conceptwetsvoorstel komt... om misbruik van gemeenschapsgeld harder aan te pakken. Bedrijven die zich schuldig maken aan fraude of witwassen... kunnen een boete krijgen tot 10 procent van de jaaromzet. Voor grote bedrijven kan dat oplopen tot straffen van honderden miljoenen euro's. In tijden waarin de overheid scherp moet bezuinigen... moet volgens opstelten het gebruik van gemeen, misbruik van gemeenschapsgeld hard worden aangepakt. De opnamen die tv-producent iWorks op de spoedeisende hulp van het VUMC maakte... waren in strijd met de wet. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Volgens het CBP hadden patiënten vooraf toestemming moeten geven... voor het RTL-programma 24 uur tussen leven en dood. Nu werd alleen achteraf toestemming voor uitzending gevraagd.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 De hele boekenbranche wordt daardoor getroffen. Vorige maand werd boekhandel selecties op het nippertje van het faillissement gered. Het leek er even op dat Librides overeind kon blijven... door een samenwerking met het Centraal Boekhuis. Maar die samenwerking ketste vorige week af. De Rotterdamse politie heeft vier jongens aangehouden... die reden in een gestolen auto. De verdachten uit Moordrecht zijn tussen de 13 en 16 jaar. Op de A20 zag een motoragent een rijden die als gestolen stond geregistreerd. Toen de jongens in de gaten kregen dat de politie ze op het spoor was, gingen ze er vandoor. Uiteindelijk konden de vier in de wijk Nesse Landen worden aangehouden. De Rotterdamse politie moest daarvoor wel een waarschuwingsschot lossen. Bijna zeven weken later dan gepland is een Soyuz-ruimtevaartuig vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS. De ploeg loste drie ruimtevaarders af die sinds december in de ruimte zijn, onder wie de Nederlander André Kuipers. De raket werd vanochtend gelanceerd vanaf de ruimtevaartbasis Baikonur in Kazachstan. Zeven weken geleden werd de lancering vanwege technische problemen afgebroken. De nieuwe bemanning moet donderdag bij het ruimtestation aankomen. Kuipers keert op 1 juli terug naar de aarde. De Zwitserse sportman Ernst Bromeis, die als eerste mens van de bron van de Rijn naar de riviermonding in Hoek van Holland wilde zwemmen, heeft zijn recordpoging gestaakt. Hij zal de rest van de route in een kajak afleggen. Bromeis zei na een etappe van 10,5 en een half uur dat het een vergissing was om te denken dat men de hele Rijn kan afzwemmen. Hij heeft er 426 van de 1230 kilometer op zitten. De Zwitser van 44 vertrok op 2 mei in een meer bij het Zwitserse bergdorp Andermatt. Bromeis wil met zijn tocht aandacht vragen voor schoon water. Hij hoopt op 31 mei met zijn kajak in Hoek van Holland aan te komen. Dan is weer nog bewolkt en af en toe wat regen. De regen trekt weg naar het oosten, maar vanuit het westen volgen nieuwe buien. Er is weinig ruimte voor de zon vandaag en het wordt een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maximaal 11 graden. En ook namorgen buien. Tegen het weekend wordt het zachter en droger. AWB Verkeersinformatie, files, iets meer dan 40 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden... Bij Almere Buiten-Oost, 4 kilometer na een ongeluk. De langste file die staat op de A7 van Horen naar Zaandam... bij knooppunt Zaandam, 10 kilometer. En een stukje verderop op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij knooppunt Koenplein, 5 kilometer. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp, 5 kilometer. Ja, ze hebben bij mij een nare tumor gevonden. In mijn been...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 voor het leven. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Minister Jan Kees de Jager wilde geen commentaar geven... op een mogelijke euro-exit van Griekenland. En volgens Jean-Claude Juncker is er zelfs geen punt van discussie geweest... tijdens de vergadering van ministers van Financiën. Want er erover wordt nagedacht is evident. We gaan naar Griekenland. Vandaag heeft de Griekse president Papoulias het nog niet opgegeven. Vandaag wil hij opnieuw met de politieke partijen praten over een nieuwe regering. Om twee uur vanmiddag komen ze weer bij elkaar. Correspondent Conny Keese in Athene. Conny, komen ze allemaal? Nee, ze komen niet allemaal. De communisten sowieso niet. Uh, die willen niet komen en willen ook niet meedoen aan dit overleg. Ja, en verder is uh, de extreemrechtse partij Gouden Morgenstond of Dageraad... Uh, is niet uitgenodigd, dus die zal ook niet aanwezig zijn. Maar het gaat natuurlijk om, om Syriza, hè? radicaal links. Komen die wel? Ja, die komen wel. Die hebben al min of meer laten doorschemeren dat ze niet erg enthousiast zijn over het voorstel van de president om een soort zakenkabinet te vormen. Maar ze komen wel. Oké. Okay. Nou, president Papoulias wil een uur voor de bijeenkomst ook nog apart spreken met de leider van de kleine rechtse partij, de onafhankelijke Grieken. Um, waarom pikte hij juist deze leider eruit? Nou, hij heeft daar dat zelfs niet uitgepikt. Het is, uh, zoals gisteravond laat bleek... Uh, is er door de conservatieve leider, uh, Samaras... het voorstel gedaan aan de president... om toch nog even te kijken naar een andere mogelijkheid... voor een regering, vorming van een regering van nationale eenheid. Uh, om daarbij, af, uh, afgezien van de socialisten en de conservatieven... De kleine, die kleine rechtse partij uh, erbij te betrekken. Die heeft namelijk een aantal voorstellen gedaan... die misschien wat openingen bieden. Dus vandaar dat uh, de president dat verzoek uh, heeft ingewilligd... en om één uur dus de leider van die kleine partijen uh, heeft uitgenodigd. Overigens, uh, ja, misschien kun je het niet eens klein noemen... want uh, die partij heeft bij de verkiezingen van 6 mei 33 zetels gewonnen. Ja, dan gaat het dus richting een kabinet van nationale eenheid. Hè? Dat is dan misschien het streven. een ja, zakenkabinet. Hè? Dus, ja, een zakenkabinet, dat is ja. natuurlijk ook uh, nog een optie. Maar maakt dat nou eigenlijk een serieuze kans? Ja, het, het is echt heel moeilijk te, te zeggen. En het is ook bijvoorbeeld niet duidelijk of in dat zakenkabinet nou alleen technocraten moeten gaan komen of ook vooraanstaande politici. Er zijn in ieder geval gemengde reacties opgekomen. Uh, het enige waar iedereen het eigenlijk over eens is, is dat zo'n kabinet uh, een zo breed mogelijke steun uh, van, van de partijen uh, moet hebben, van het parlement. Oké. Okay. Nou, we zeiden net al eventjes, uh, er wordt allemaal ontkend dat er überhaupt over gesproken is, over een Euro-exit gisteren in, uh, tijdens de vergadering van de ministers van Financiën in de eurozone. Maar er wordt wel over nagedacht en er wordt ook over gesproken. Als, als het mislukt, uh, wordt de kans dat Griekenland uit de euro moet wel erg groot natuurlijk. Realiseren de Grieken zich dat? Heb jij dat idee? Ja, er heerst echt onzekerheid, uh, verwarring uh, kan ik wel zeggen. Uh, mensen zijn uh, bang... Uh, ze zeggen ook dat ze bang worden gemaakt. Uh, Sommigen uh, zeggen, ja, het is allemaal bluf. En dat, ja, dat soort uitspraken komen vooral uit de mond van die radicaal linkse partij. Anderen zeggen, het wordt eindelijk eens tijd dat uh, de politici gaan samenwerken. Dat de compromissen worden gesloten. Uh, nou, daar, uit dat alles blijkt wel dat, dat er eigenlijk geen enkel vertrouwen meer is in de politieke partijen hier in Griekenland. Ik sprak bijvoorbeeld uh, mevrouw uh, in een kleine uh, ja, supermarkt die zei, ja, ik ging op 6 mei nog met enige hoop naar de stembus... maar uh, ik denk niet dat ik uh, de volgende keer nog ga stemmen op deze mensen. Oké, okay. wanneer denk je dat er duidelijkheid komt... over de mogelijkheid voor zo'n zakenkabinet, Connie? Ja, ik hoop vandaag, of anders verkiezingen. Connie Keijzer vanuit Athene, dank je wel. We gaan gelijk door naar Delft. Naar Mark-Robin Visser is daarbij Grieken in Nederland. Mark-Robin, hebben zij nog vertrouwen in de Griekse politiek? Nou, ik heb eventjes in de ogen van door Kloevas gekeken... terwijl we luisterden naar de berichten uit Griekenland. Ja, zie ik nog vertrouwen in jouw ogen? Nou ja, ik heb nog wel vertrouwen in de jongeren. Um, ik denk dat het bericht wat uh, de stemmers en het volk heeft laten weten duidelijk is. Uh, ze pikken het niet langer, ze willen verandering zien. Nou, het eerste stap is er nu gelegd. Doordat er meer partijen in de regering zijn gekomen... en de twee grote partijen zijn gestraft... Uh, het is een hele moeilijke tijd. En ik denk dat nog het moeilijkste nog niet is gekomen. Het gaat nog heel moeilijk worden om een regering te vormen. Zie ik zelf. Maar ik geef het vertrouwen nog niet op. Nee. We horen dat er onzekerheid en verwarring heerst... onder de kiezers onder de Grieken. Is dat ook wat jij merkt onder jouw vrienden en kennissen ja. in Griekenland? Nou, Ik denk dat uh, ik zelf wist nog niet tot het laatste moment... stel dat ik in Griekenland zou was, geweest... wist ik nog steeds niet wat ik zou stemmen. Uh, het is allemaal best wel onduidelijk en je weet niet welke kant je op moet. Je weet niet op wie je nu moet vertrouwen. Politieke figuren die, die zitten daar al jaren, al niet al tientallen jaren. Waardoor je eigenlijk het vertrouwen niet, in, niet meer in hun hebt. Dus je weet het niet. En dat is een beetje ook wat er bij iedereen heerst. Je weet niet hoe, hoe, uh, wat de gevolgen zijn. Stel dat we zeg maar uit de euro stappen, zoals iedereen zegt. Wat volgens mij eigenlijk echt niet kan. Verdrag van Maastricht, gewoon simpel gezegd. En vervolgens, je weet niet wat er zou, wat er zou gebeuren, zodat we iets gaan. Of uh, zodat we nog een steunpakket krijgen. Niemand weet het. Niemand kan ons het duidelijk vertellen. En daarom heerst er overal verwarring. Ja. En hoe is het voor jou om nu in Nederland te zijn? Zou jij liever nu in Griekenland willen zijn of ben je juist blij dat je een eentje verderop zit? Nou, dat is wel makkelijk gezegd. Maar ik, uh, ik vind wel. Ja, soms voelt het van. Nou, zij zitten daar aan het strijden, laat ik het zo zeggen. En ik zit dan hier. Maar ik probeer dan hier wel een. Uh, als het mijn best te doen om een objectief beeld te vormen van, uh, over Griekenland. Want uh, er heerst een hoop sensatie en een hoop uh, verwarring, ook in het buitenland. En uh, ik pik het niet meer langer dat uh, Nederlanders, waaronder ik ook. Uh, zeggen dat Grieken lui zijn of ze uh -huh. hebben het zo veroorzaakt. En uh, noem maar op, noem maar op. Ik zie hier het voorbeeld, luisteraars Theodor Kloefas... Uh, half zeven s ochtends al paraat voor het Radio 1 en actief als voorzitter van de Griekse studentengemeenschap in Nederland. Wij uh, praten straks verder. Tot straks. Mark Robin Visser is in Delft vanochtend bij Grieken in Nederland. Straks, bijstandsfraude wordt makkelijker door een uh, wetsvoorstel van het kabinet. Dat zeggen sociaal-rechercheurs in een brandbrief. En wij spreken ze later in de uitzending. Eerst naar Sean Bakker, uh, verkeersinformatie. Sean, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, 14 files, iets meer dan 50 kilometer bij elkaar. valt allemaal eigenlijk nog wel mee, ook niet al te veel bijzonderheden. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. Bij Almere Buiten-Oost zorgt dat voor 4 kilometer file. Verder is er vrij veel vertraging op de 7 van Horen naar Zaandam... bij knooppunt Zaandam 10 kilometer. En op de 9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Over een paar uur vindt in Parijs de machtsoverdracht plaats. Nicolas Sarkozy maakt formeel plaats voor François Hollande... die na een plechtigheid de nieuwe president van Frankrijk wordt. 17 jaar geleden had Frankrijk voor het laatste een socialistische president... François Mitterrand. Wat kan Europa van president Hollande verwachten? Elisabeth Guigou was minister van Europese Zaken onder Mitterrand... en wordt ook nu weer genoemd als mogelijk minister... in de nieuwe Franse regering. Correspondent Ron Linker sprak met haar voor de plek waar ze werkt... het parlement. Als iemand die met Mitterrand heeft gewerkt, van dichtbij heeft meegemaakt... en die nu weer met Hollande werkt, wat betekent deze dag voor u? Het is een dag vol emotie en blijdschap, zegt Guigou. Zeker na alles wat we de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Pieken en dalen, de overwinning van Jospin in 1997... het verlies van Jospin in 2002. Al die gebeurtenissen komen weer even terug. Maar ook zeker de blijdschap. Dus is alles wat en we immense joie. En moment is het een context. Er is een crisis in heel Europa. Wat het sentiment toch anders maakt is de crisis in Europa, concludeert mevrouw Guigou. Nicolas Sarkozy heeft campagne gevoerd met de gedachte dat een schip in de storm een crisis niet van kapitein moet veranderen. En Sarkozy vond zichzelf de beste kapitein vanwege zijn dadendrang, zijn karakter. Het uiteindelijk dan toch het veld moeten ruimen. Maar welke eigenschap, denkt u, maakt François Hollande geschikt om de nieuwe kapitein te worden? En over en rassurant. Voilà. Monsieur Sarkozy had altijd een coté anxiogene. Er ging ook iets verontrustends uit van Nicolas Sarkozy, zegt de socialist Guigou, die Hollande juist looft vanwege zijn kalmte. Die karaktereigenschap zal hij nodig hebben, want om een scheepvaarttermen te blijven. De nieuwe kapitein heeft het schip op ramkoers gezet met Duitsland. Hollande wil dat het Europese begrotingsverdrag wordt opgebroken. Waarom eigenlijk? Euh, de réorienter l'Europe parce we kunnen niet continuer in ça en Europe à additionner de plans d'austérité. Ça Dat résout rien. Dat ne fait que faire exploser le chômage et en plus, ça ne permet même pas de deficit en déficits et la dette. Frans Hollande wil dat Europa geheroriënteerd wordt, dat het niet alleen maar gaat over bezuinigingen. Want uiteindelijk lost dat helemaal niets op. De werkloosheid, de schulden en tekorten lopen daardoor alleen maar verder op. dan Merkel redeneert juist andersom. Groei ontstaat alleen na saneren. Over en weer is er wantrouwen. U was er bij in 1981 toen die vorige socialistische president aantrad, François Mitterrand. Toen was er ook al een vrees dat Frankrijk het over een hele andere boek ging gooien. Ziet u datzelfde sentiment nu weer? Dat heeft niets te maken. Het is geen peur, voor een Non, Nee, maar dat heeft te maken. Dat was allemaal gebakken lucht, vertelt ze. Ik herinner me dat we zelfs gezanten over de vloer kregen met allemaal vragen. Hun angst bleek ongegrond. En dan vertelt ze. Uiteindelijk hebben Mitterrand en ik prima samengewerkt met onze Europese collega's. Ook de Nederlandse. Hij was contemporain van Louberts. Ik me herinner me heel goed. se voyait souvent. Die is goed met reine Beatrix. Lachend haalt ze oude herinneringen op dat Mitterrand en Ruud Lubbers prima samenwerkten. En dat hij ook zo goed overweg kon met koningin Beatrix. Maar veel belangrijker nog, zegt Guigou, onder socialisten werden er ook resultaten geboekt. je traité de Maastricht, je veux rappeler. Onder premier Jospin hielden wij ons aan de begrotingsregels van het verdrag van Maastricht. Een verdrag waar ik zelf over onderhandeld heb. De tekorten liepen terug. Precies zoals Maastricht voorschreef. Nous avons respecté les règles du traité. Ron Linker over de komende leiders van Frankrijk. En we blijven in Frankrijk. Want het is u misschien wel eens opgevallen: de overeenkomst tussen sommige modellen van Peugeot en Citroën, bijvoorbeeld de C1 en de 107. Of wat dacht u van de Berlingo en de partner? Eigenlijk is dat één model met een nou, andersmoeltje voor verschillende merken. De Franse autofabrikanten werken al een tijd samen. En die samenwerking wordt binnenkort nog inniger. Dat heeft ook in Nederland gevolgen. Autojournalist Wim Oudewening, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er veranderen? Nou, uh, Het is zo dat het uh, PSA-concern uh, met de merken Citroën en Peugeot, zoals je net noemde, uh, is uh, in de loop van het afgelopen jaar toch wel behoorlijk in de problemen gekomen. Meer dan, uh, dan andere Europese fabrikanten. En ze hebben nu besloten tot een uh, nogal draconische reorganisatie op, op alle fronten. En ook uh, een, uh, een enorme bezuiniging. En een ervan is dat ze in alle landen van Europa de tot nu toe onafhankelijke importorganisaties gaan samenvoegen. En met Jaar, ook in Nederland. Maar die twee, uh, Peugeot en Citroën, zitten toch al uh, nauw verweven dicht bij elkaar. Waarom, waarom hebben ze dat dan niet al veel eerder gedaan? Nou, het is zo dat het uh, PSA-concern een, een redelijk conservatief bedrijf is, geleid door de, uh, door de familie Peugeot en uh, die hebben dat lang uh, eigenlijk uh, voor zich uitgeschoven, dit soort, uh, dit soort uh, beslissingen. Uh, terwijl uh, bijvoorbeeld Fiat en uh, de Volkswagen Group het al jaren geleden hebben gedaan. Uh, wat er nu gaat gebeuren is dat uh, Peugeot importvestiging in Utrecht en de Citroën vestiging in Amsterdam, die worden eind van het jaar gesloten en die worden gezamenlijk voortgezet in een nieuw kantoor in, uh, in Amsterdam Zuidoost. En daarbij is het toch wel opvallend dat uh, het Citroën hoofdkantoor in Amsterdam als stadionplein, dat is is uh, ja, ja, al in 1931 uh, geopend, uh, gebouwd... ook op instigatie van André Citroën zelf... Ja. Uh, gebouwd door architect Jan Wils, dat is een uh, belangrijke architect geweest. En daaraan komt nu een eind. Uh, bovendien gaat ook nog de, het Experience Center, het testcentrum... voor heel Nederland van Peugeot in, in Breukelen, dat gaat ook dicht. Dat gaat hm. al per 1 juni dicht, dus het gaat allemaal erg snel. Ja, en dat zou wel eens wat banen kunnen gaan kosten in Nederland. Is bekend hoeveel of niet? Uh, nee, in eerste instantie niet, want uh, uh, uh, ze gaan eerst proberen... Alle, alle logistieke en organisatorische en marketing... Organi uh, marketing ...in elkaar te schuiven waar dat nodig is. Natuurlijk ook de identiteit van de verschillende merken die blijft uh, wel bestaan. En pas als dat achter de rug is, is er een, een beetje zicht op uh, of dat banen gaat kosten. Nou hebben de beide ondernemingen in de importvestiging in Nederland niet zoveel banen. Dat gaat op enkele tientallen per, uh, per merk... Maar bijvoorbeeld uh, de, de zeven werknemers uh, in, in, in Breukelen. Die zullen op een, voorlopig op een andere plek hun baan uh, gaan voortzetten. En wat daarmee gaat gebeuren is nog niet bekend. Hm. Het is overigens wel zo dat de dealerorganisaties apart blijven. Want het blijven twee verschillende merken. Sommige modellen lijken erg op elkaar. Andere modellen van Peugeot en Citroën zijn heel verschillend. En dat willen ze zo houden. Ja, maar hoe lang nog, meneer Oudenwink? Want het, het zou natuurlijk. Uh, nog meer kosten besparen als je er gewoon één merk van maakt. En ja. soms is dat al bijna zover. Lara zei het al: het is soms alleen nog het smoeltje. Uh, zit dat er op den duur in? Nee, dat is juist de bedoeling niet. Men wil juist de merken Citroën en Peugeot die toch wel. Uh... Qua, qua karakter, qua image verschillend zijn die wil men wel uh, gescheiden houden uh, technisch, onderhuid zoals men er zegt in de branche uh, uh, zijn de technische overeenkomsten al wel groot maar qua design, qua uitstraling, qua vormgeving en qua doelgroepen gaat men juist proberen om die merken nog verder te ontwikkelen van elkaar, onafhankelijk van elkaar zodat het wel twee eigen merken blijven en niet het, uh, zeg maar twee klonen van elkaar dat geldt dus alleen voor de bestelwagens want daar speelt een merk die men is niet zo veel. En voor die hele goedkope uh, C1 en, en de 107, die overigens ook weer gelijk zijn aan de uh, Toyota iGo. Want ze hebben een gemeenschappelijke fabriek daarvoor in, in Tsjechië. Ja, nou, steeds inniger uh, internationale verbanden uh, blijkt maar weer. Wim Oudewienink, hartelijk dank voor uw analyse. Zeven minuten voor, half acht, is het. We luisteren naar het NOS Radio 1 journaal. Het Openbaar Ministerie belemmert de waarheidsvinding. Dat zegt advocaat Gerald Roethoff. Hij verdedigt de benzinedief die vorig jaar op een file botste... die door de politie werd veroorzaakt, bewust. Daarbij overleed de bestuurder van een andere auto... Een benzinedief moet daar in september voor terechtstaan. Het gebruik van die zogenaamde filefuik is omstreden. En daarom wil Roethoff een aantal politieagenten horen bij de rechtercommissaris. En uitgerekend gisteren besliste het Openbaar Ministerie dat deze politieagenten zelf ook verdachten zijn. En dat vindt Roethoff verdacht. Op zijn mens genomen, verdacht. Ik heb als advocaat en de ongeveer negen maanden dat deze zaak loopt, vele malen gezegd dat het niet zo kan zijn, niet zo mag zijn dat er iets gecreëerd is door de politie. Die vielen vaak waardoor een dodelijk slachtoffer is te betreuren. Klopt inderdaad. En keer op keer zijn mijn argumenten ja, door het OM weggewuifd. Nee hoor, agenten hebben alleen maar hun werk gedaan. En dat is natuurlijk op zijn zachtsgenomen frappant... dat één dag voordat ik die agent als getuige mag horen... dus ja, de duimstoeven mag gaan aandraaien... ze nu ineens als verdachte getypeerd worden. En dan gebruik ik echt bewust het woord getypeerd. Want wat uh, gebeurt er dan... Nu mogen die agenten op alle vragen gewoon zeggen... meneer, ik geef je antwoord, want ik ben verdachte. Een verdachte heeft het recht om te zwijgen... want hij hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Gesteld dat die agenten als getuige gehoord zouden kunnen worden... dan was de situatie anders geweest? Nou, dan hadden ze inderdaad gewoon alle vragen moeten beantwoorden. En nu kunnen ze gewoon zeggen... Van, nou, ik beantwoord uw vragen niet, want ik ben verdachte. Volgens persofficier Suzanne Terporte zit het helemaal anders. Het besluit om de agenten aan te merken als verdachte... Heeft geen ander doel dan duidelijkheid te scheppen over hun positie. Ze weten dan dat ze recht op rechtsbijstand bijstand hebben omdat ze verdachten zijn. Ze kunnen dus zich dus laten bijstaan door een advocaat. Dus ze kunnen zich ook beroepen op hun weigerecht. We hebben dus gekozen om vanaf het begin uh, nou ja, die situatie helder te laten zijn. Mijn standpunt is dat uh, het label verdachte aan ze gekoppeld wordt. Het OM uh, behandelt ze niet als echte verdachten. Want wat doe je in de praktijk met een verdachte, met de reden verdachte van een levensdelict? Die pak je op. Ik heb niet gehoord dat de agenten aangehouden zijn. Wat doe je met een agent die als een reële verdachte is van een levensdelict? Die onthef je uit zijn functie. Die leg je minimaal een disciplinaire maatregel op. Daarvan zeg je minimaal meneer. Zolang het onderzoek niet is afgerond. Hoeft u niet meer op uw werk te verschijnen. Wij realiseren ons dat dat een, een stevige stap is. Om uh, mensen als verdachte te gaan horen. Helemaal als het gaat om agenten. Wij realiseren ons zeker dat dat een behoorlijke impact kan hebben. En wat ik met name nieuwsgierig naar ben is wat er straks gaat gebeuren. Ik bedoel... Nu krijgen ze het leven verdachten. Worden ze ook echt vervolgd? Ik moet er nog eens zien gebeuren. Als we kijken hoe het in de praktijk in Nederland gaat... er zijn maar heel weinig agenten die in de ogen van derden in een de fout zijn gegaan... die uiteindelijk door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht worden. Dus ik moet het zien. Als uiteindelijk de agenten ook echt vervolgd worden... dan trek ik allemaal woorden terug. Maar zolang ik uh, dat nog niet zie... Op van die agenten dan zeg ik op dit moment misbruik van bevoegdheden. Overigens worden de agenten niet van doodslag verdacht, dit in tegenstelling tot de benzinedief... maar van het veroorzaken van gevaar op de weg. Dat is een overtreding van de verkeerswet. Maar hoe dan ook, volgens Roethof wil het Openbaar Ministerie met deze truc voorkomen dat de zaak verprutst wordt. Kijk, als een agent een PV opmaakt, precies verbaal, heeft hij alle tijd, kan hij met zijn collega's overleggen en nadenken hoe hij iets formuleert. De vragen die ze van mij kunnen verwachten, kennen ze niet. En uh, iets anders is, ze kunnen niet onderling overleggen... want ze worden apart van elkaar gehoord. Door ze nu te laten zwijgen, als de kans te geven te zwijgen... kan voorkomen worden dat er ineens allerlei gaten komen... in het uh, verhaal van die agenten. Gaten die u vermoedt? Zijn sowieso genoeg gaten, maar die gaten staan nog niet letterlijk in hun verhaal. En dat is wat ik wilde doen. Die gaten zichtbaar maken in de verklaringen van die agenten. Maar dat gaat nu, als die agenten rechten gaan gebruiken... Dat het ene recht dat ze nu extra krijgen, zwijgericht, een stuk moeilijker lopen. Nou, we hebben ook gesproken met het OM. Een woordvoedsel laat weten dat het OM verwacht dat de agenten geen gebruik zullen maken van hun zwijgrecht. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de SpaarOnline-rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 De Europese ministers willen Grieken in de eurozone houden. En Sojoez onderweg om André Kuipers op te halen. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Europese ministers van Financiën gaan ervan uit dat Griekenland in de eurozone blijft. En ze doen er juist alles aan om de Grieken binnenboord te houden. zei voorzitter Juncker in Brussel. De exit van out uit de euro was niet het subject van debate debat vandaag. Absoluut niemand. No Absolutely, no one argued in that sense. Our unshakable design is to maintain Greece within the euro area. We will do everything possible to that effect. Minister De Jager benadrukt nog eens dat Griekenland zich aan de afspraken moet houden. Maar nu moeten ze echt zelf die beslissing nemen die goed voor hen is. En dat is de hervormingen doorvoeren en de noodzakelijke bezuinigingen. En als Griekenland niet doorzet, is de ellende niet te overzien, denkt de jager. Het Nederlandse bezuinigingspakket is goed ontvangen. In Brussel, zei de jager, voorzitter Jonker noemde het pakket, uh, noemde het een pakket maatregelen van goede kwaliteit. En ook de strenge Europese rekenmeester Reen was positief. Nu is het zaak dat Nederland het akkoord zo snel mogelijk uitvoert, vinden de Europese leiders. Een Soyuz ruimtevaartuig is vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS om André Kuipers en de twee andere ruimtevaarders op te halen. Die zijn sinds december in de ruimte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit is het. Dit is het. Dit Liftoff confirmed. We can feel it. Everything's on board. Zeven weken geleden werd de lancering vanaf de ruimtevaartbasis bij in Kazachstan vanwege technische problemen afgebroken. Donderdag komt de nieuwe bemanning aan bij het ISS en Kuipers keert op 1 juli terug naar de aarde. Vier jongens van 13 tot 16 uit Moordrecht zijn aangehouden in een gestolen auto. Ze reden over de A20 toen een motoragent ze in de gaten kreeg. De auto stond als gestolen te boek. En toen de jongens in de gaten kregen dat de politie ze op het spoor was, gingen ze er vandoor. En na een waarschuwingsschot kon de Rotterdamse politie de vier aanhouden in de wijk Nesse Landen. VN topman Ban ki Moon doet zo vaak als hij kan mee aan voetbaltoernooien van de VN. Maar het Lentetoernooi liep dit jaar iets minder goed af voor de sportieve secretaris-generaal. Hij brak zijn hand, vertelt zijn woordvoerder. I can tell you the Secretary General has a minor fracture in his left hand from a tumble while playing in the UN Diplomats spring Soccer Tournament over the weekend. He is otherwise absolutely fine and in great spirits. De linkerhand van de 67-jarige VN-chef zit de komende zes weken in het gips. De opname die tv-producent iWorks op de spoedeisende hulp van het VUMC maakte... waren in strijd met de wet, zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Voor de opname voor het RTL-programma 24 uur tussen leven en dood... hadden patiënten vooraf toestemming moeten geven. En nu werd alleen achteraf toestemming voor uitzending gevraagd. Dat was te weinig, vindt het CPB. Drie patiënten deden aangifte tegen het Amsterdamse ziekenhuis. Het programma is na één uitzending van de buis gehaald. En het is niet te doen om van de bron van de Rijn naar de Monding te zwemmen. Dat concludeert de Zwitserse sportman Ernst Bromijs. Die dat als eerste mens heeft geprobeerd. Na 426 kilometer van de 1230, gaf hij het op. Hij uh, stapte in een kajak en hij gaat verder varen. Bromijs wil met zijn tocht aandacht vragen voor schoon water. Hij hoopt op 31 mei met zijn kajak in hoek van Holland aan te komen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is op dit moment overwegend bewolkt en verspreid over het land valt hier en daar wat regen. Alleen in het zuiden, daar is het wat droger. De temperatuur ligt rond de graad of zeven. Nou, vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt en komen lokaal buien voor. In het zuiden en westen daar is het dus wat droger en slechts af en toe breekt daar de zon even door. Vanmiddag ontstaan er meer buien in het land en ook nemen de buien in intensiteit toe. Bij de buien kan soms ook onweer voorkomen en ook hagel is mogelijk. Het wordt vandaag een graad of 12. De wind die komt vanmiddag uit het westen tot noordwesten en is matig van kracht. Nou, vanavond trekt vooral in de kustgebieden de wind nog even flink aan... en op de wadden komt tijdelijk een harde wind te staan, windkracht 7. De buiigheid neemt vanavond wel wat af, maar vannacht volgen opnieuw een aantal buien. Kijken we naar morgen woensdag, dan is het wisselend bewolkt... en trekken er opnieuw buien over het land. Het zuidwesten maakt de meeste kans op droge weer met een zonnige periode... De middagtemperatuur ligt rond een graad of 10 en dat is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. ANWB, verkeersinformatie, 24 files, 85 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip, eigenlijk nog geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij de afrit Buntschoten, 7 kilometer. Ook 7 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp.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 Vorig jaar werd er voor ongeveer 53 miljoen euro gefraudeerd... door mensen in de bijstand. En toch doen gemeenten te weinig aan opsporing van die fraude. Dat zegt het Landelijk Contact Sociaal Regisseurs. Mensen die al in de bijstand zitten, worden niet genoeg gecontroleerd. Sociaal Regisseurs hebben staatssecretaris De Krom... van Sociale Zaken nu een brandbrief gestuurd. Henk van Deun is voorzitter van het Landelijk Contact Sociaal Regisseurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het opsporen van fraude geen prioriteit bij gemeenten? Jawel, gemeenten gemeente doen er echt van alles aan om bijstandsfraudeurs te detecteren. Maar de afgelopen jaren hebben ze een soort tunnelvisie ontwikkeld. En controleren ze met name aan de poort. En de mensen die al lang in de bijstand zitten, en daar gaat die 54 miljoen euro over, mm -hmm. ja, die worden te weinig gecontroleerd in onze ogen. Dus als ze eenmaal de uitkering hebben, kunnen ze in feite hun gang gaan, zegt hij? Ja, wat de sociale diensten op dit moment doen is een huis heel goed beveiligen... met allerlei sloten op de voordeur. Maar de inbrekers die al binnen zitten, ja, die worden nagenoeg niet meer gepakt. Uh, het aantal sociaal registrures is ook gehalveerd de laatste drie jaar. Hmm. En uh, bet betekent dat dat dan helemaal niet meer uh, in dat vervolgtraject wordt gekeken? Nee, natuurlijk niet. Dat blijkt ook wel als wij alleen in dat vervolgtraject, want daar praten we over... Alleen in dat vervolgtraject hebben wij in 2011 als sociaal regisseurs 54 miljoen euro fraude ja. ontdekt. En dat is natuurlijk nog maar een fractie van de werkelijke fraude. Want hoeveel, om hoeveel zou het kunnen gaan? Nou, we weten dat natuurlijk niet precies, maar er zijn in het verleden wel, uh, wel onderzoeken naar gedaan. En dan kom je uit op een percentage van tussen de 10 en de 25 procent. Maar als dat zo zijn, dan praten we dus wel over 1 miljard euro per jaar. Hm. Nou, heeft staatssecretaris De Krom uh, is met een wetsvoorstel bezig. Uh, is dat wat, dat wat u betreft voldoende? Zijn, zitten daar aanpassingen in die naar uw zin zijn? Nee, wij hebben daarom juist die brief geschreven, want fraude in de bijstand loont. En ook straks. Want wat de staatssecretaris wil, dat is hoge boetes opleggen aan bijstandsfraudeurs tot 50.000 euro. En dat betekent in de praktijk dat als je 40.000 euro gefraudeerd hebt, dan krijg je een uh, boete eroverheen van 40.000 euro. Wat is daar dus... mis mee? Nou, dan krijgt u een actie op Girokaart van 80.000 euro terug te betalen. Ja. U kan dat niet, ik kan dat niet en een bijstandsklant kan dat echt helemaal niet. Dus het heeft geen enkele zin om op die manier uh, uh, mensen aan te pakken. Daarom pleiten wij ook van, ja, dit is niet de goede weg. Uh, u vindt dat ze strafrechtelijk vervolgd moeten worden, ook nou, bij het, uh, meer dan 10.000 euro? Het strafrecht is het laatste wat we hebben. En ik denk dat het strafrecht voor deze mensen meer mogelijkheden biedt. En dat betekent niet dat je mensen gelijk moet opsluiten... maar er zijn echt ook andere mogelijkheden in het strafrecht. Ja, daarover zegt de KOM... het strafrechtelijke vervolging dat gaat wel erg ver... omdat mensen dan een stigma krijgen. Het, het uh, belemmert werklozen om vervolgens nog werk te vinden überhaupt daarna. Ik heb het gelezen. Vindt U het niet? Um, nee, ik vind, ik vind van niet. Want als u een spijkerbroek stelt, dan heeft u ook een strafblad. En dan zou u ook niet meer aan de baan komen. En als u 150.000 euro fraudeert... Want daar praten we in de, in de regel over, over dit soort bedragen... want een sociaal regisseur begint pas vanaf 10.000 euro schade. Uh, op dat moment, als je meer dan 10.000 euro fraudeert... en steelt uh, van de overheid... Uh, dan zou je niet meer aan de baan kunnen komen. Ik vind het een beetje onzin. Aan de andere kant, die zware straffen, hè, u zegt het al... zo'n accept-girokaart voor, uh, voor 80.000 euro terugbetalen... zou dat niet afschrikken? Nee, dat schrikt niet af. Mensen in de bijstand, uh, die hebben een, dat is geen vetpot. Mensen in de bijstand hebben geen spaarbankrekening en hebben geen dikke banen. Nee, maar als ze weten dat dat eraan zit te komen... dan frauderen ze misschien minder. Dan zou het preventief kunnen werken. Nou, op dit moment staat er zes jaar gevangenisstraf op. Dat is ook preventief genoeg, dacht u? Dat helpt ook niet kennelijk. Nee. Maar u, aan de andere kant zegt u van... nou ja, je moet ze dan toch uh, aanpakken... en dan misschien toch uh, een gevangenisstraf oh. opleggen. Ja, dat, dat, maar dan praat je echt over vergelding. Van als er geen andere mogelijkheden zijn... mensen kunnen het niet terugbetalen, mensen kunnen geen boetes betalen... Ja, moet je ze dan, dan niet aanpakken? Wij pleiten ervoor om ze dan toch maar strafrechtelijk aan te pakken. Henk van Deun, voorzitter van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is 11 minuten over half acht. Wij gaan gauw door naar de sport naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Gister hoenderloot, het is begonnen, hè? Ja, ja, het is <laughs> nog 26 dagen kunnen met we gaan af. voorbeschouwen richting hmm. de eerste wedstrijd op het, op het EK. Gisteren mag je toch wel een beetje de inleidende beschietingen noemen hoor. Er waren 18 spelers uit de Nederlandse competitie aangevuld met Maduro en Boularus. Dus 20 mensen opgeroepen, maar van de 16 die er niet zijn, die 16 kun je eigenlijk zeggen, die zijn zo'n beetje al zeker. Dus er zijn maar weinig plekjes te vergeven in deze groep. En uh, ja, die mensen individueel hopen natuurlijk allemaal willen een goede indruk maken. Maar aanstaande donderdag, uh, dan mogen dat alweer negen zo'n beetje van uh, naar huis. Dus het is echt een beetje het, het opwarmwerk. Een paar mensen waren ook alweer liggen blesseerd. Uh, er werd zelfs niet gesproken over wie welk hesje aan had. Nou, dan is het <laughs> toch niet echt begonnen bij de van <laughs> voorbereiding. Want dan krijgen we uh, de, de hesjes soap elke dag. Hè. Wie speelt ja. welk hesje, de linksbackpositie, positie al die dingen. Maar gisteren was het toch echt uh, verzamelen en een, uh, ja, gewoon een beetje aardig uh, trainen met elkaar, zeg maar. Ja. En nou Tom, het uh, traject naar Garkov. Ja. Ik, ik, ik weer er even een blik op. Ze zijn vooral aan het Amazing. Ja, is dat, dat wordt, nou wel zo ideaal? Nou ja, er wordt veel gereisd. Donderdag gaan er dus al een aantal spelers af. En dan gaan ze naar Lausanne. En dan hebben ze die, die vreselijke wedstrijd tegen Bayern en die ze nog moeten spelen ertussendoor. En uiteindelijk komen ze dan weer naar Nederland. Veel reizen. En dan hebben we drietal oefenwedstrijden tegen Bulgarije, Sloakije... en uh, Noord-Ierland. Amsterdam, Rotterdam, Amsterdam. En uh, inderdaad, dan is het weer reizen. Dan is het reizen naar Krakau, waar ze hun tenten als het ware opslaan. En dan is het weer reizen door naar Garkov. Ja, ze hebben hier naar lang voor gekozen. Ik denk zo'n weekje Lausanne een beetje weg elders de zinnen verzetten. Dat is wel een hele verstandige, want de tijd dringt een beetje. We zeggen wel 26 dagen, maar bijvoorbeeld Arjen Robben moet aanstaande zaterdag nog de Champions League finale spelen. Die moet toch ook even bijkomen daarna. En dat geldt voor de meeste internationals. Dus zo heel veel kunnen ze niet meer doen. Het is vooral de krachten verzamelen met elkaar. Ja, en dat reizen. Ach, ze zijn het wel gewend. Een aantal spelen in competities waarbij ze s morgens ook in het vliegtuig stappen en s'avonds weer terug. Dus in die zin denk ik dat dat allemaal wel goed komt. Maar de grote vragen, wie wordt de linksback? Hoe staat het met de fitheid van Snijder? Daar gaan wij de komende weken oh ja. vooral naar kijken. Nou, misschien morgen al wel Tom. Wie weet, wie weet. <laughs> Tot dan. En zo dadelijk in Griekenland wordt vandaag een laatste poging gedaan... om een regering te vormen, een zogenaamd zakenkabinet. U herkent het misschien nog vanuit Italië. Gaan we het straks over. Hebben we eerst naar John Bakker? Hoe is het op de weg, John? Ja, het, het verloopt nog steeds redelijk normaal. 32 files, 130 kilometer bij elkaar. Eigenlijk geen bijzonderheden. De langste en de meeste vertraging op de A1 van Amersfoort... naar Amsterdam bij een brugge, 9 kilometer... Op de A7 van Horenaar Zaandam voor knooppunt Zaandam 12 kilometer. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Brussel spraken de ministers van Financiën van de eurozone gisteravond... over de politieke situatie in Griekenland. Dat is voor de financiële steun afhankelijk van Europa. Maar in ruil voor die steun moet er wel fors bezuinigd worden. Bij de verkiezingen vorige week hebben de politieke partijen die daar tegen zijn gewonnen. En nu lijkt de situatie daar uitzichtloos. Correspondent Chris Ostendorf sprak gisteravond demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager. Meneer de Jager, ziet u op dit moment nog goed komen met Griekenland? Ja, dat is echt aan Griekenland zelf en de Grieken zelf. De afgelopen anderhalf jaar hebben de Europese landen, de eurozone-landen, maar ook daarbuiten, over de hele wereld, hun verantwoordelijkheid genomen en de land bijgestaan op alle manieren wat mogelijk is. Maar nu moeten ze echt zelf die beslissing nemen die goed voor hen is. En dat is de hervormingen doorvoeren en de noodzakelijke bezuinigingen. En als er partijen zijn in Griekenland die zeggen... nou, daar hebben we geen zin in, we willen daar opnieuw over praten... dan is uw antwoord? Nee, want ten eerste gaat de trojka daar trouwens over. Maar mij lijkt er dat er geen alternatief is voor het hervormingspakket en de bezuinigingen. Als ze nog slimmer hervormingen hebben, nou dan horen we het natuurlijk graag. Maar tot nu toe gaat het daar niet over. Ze willen eigenlijk niet hervormen of niet bezuinigen. Of heel weinig bezuinigen. Daar is geen ruimte voor. Dat kan niet. Griekenland zal echt hervormen en bezuinigen. Wil het? Gewoon er weer bovenop in deze crisis komen. Maar Griekenland is een democratie. Op dit moment is er geen meerderheid die dat wil ondersteunen, dat beleid. Gaat het dan mis? Nou ja, dat moeten we afwachten. Ik kan me ook niet al te veel mengen inderdaad in de politieke situatie in Griekenland. Die is natuurlijk buitengewoon complex. Maar ik constateer wel dat er voor Griekenland eigenlijk alleen de route is van hervormen en bezuinigen. En als je dat niet doet, ja, dan komt het land er niet bovenop. En dat is toch wat we allemaal willen, ook voor de Grieken zelf. En dat er op dit moment toch nog een soort ultieme poging wordt gedaan. Niet opnieuw verkiezingen, maar misschien proberen een zakenkabinet te vormen. Stemt u dat hoopvol? Nou, we moeten dat afwachten. Uh, als het een oplossing is en het is een kabinet wat de hervormingen draagt die ook door een parlementaire meerderheid dan worden gedragen dan is het positief maar dat weten we nog niet dus ik moet dat echt afwachten. Heeft u met uw collega's de uiterste scenario's doorgenomen? Kortom heeft u zich hier aan tafel ook zorgen gemaakt over een eventueel Grieks uittreden uit de euro? Nou daar kunnen we natuurlijk niks over zeggen. U begrijpt dat dat is uiteraard heel gevoelig. In de algemene zin u weet eh, we hebben dat al afgelopen anderhalf jaar al benadrukt als Nederland. Wij kijken altijd natuurlijk ik bedoel als minister van Financiën, als kabinet, je houdt altijd rekening met verschillende scenario's. Of, en alvast hou je er geen rekening mee, dan nog laat je dingen voor de zekerheid eventjes uitrekenen. Maar dat is niet het beleid van Europa. Het beleid van Europa is dat Griekenland echt doet wat noodzakelijk is, hervormen en bezuinigen. En mocht het misgaan, dan redt de euro zich ook zonder de Grieken. Nou, laat ik daar even geen commentaar op geven. Tja, geen commentaar, maar hervormen en bezuinigen Hij blijft het herhalen. is de enige weg voor Griekenland, zegt de jager, minister van Financiën. Maar door de politieke padstelling neemt de kans toe dat Griekenland uit die eurozone verdwijnt. Het lukt de Griekse partijen, maar niet om een regering te vormen. Om het eens te worden. Oud-journalist Frans Happel woont in de Griekse stad Kalamata... op zo'n 200 kilometer van Athene. Meneer Happel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar de besprekingen in, binnen de Griekse politiek? Nu ook de laatste poging van president Papoulias om ja, de verkiezingen te voorkomen. De allerlaatste poging kunnen we misschien stellen om dan een zakenkabinet te vormen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, als een ja, nogal uitzichtloze situatie eigenlijk. Kijk, de Grieken zitten een beetje in een spagaat allemaal. Uh, het begint langzaam tot ze door te dringen dat ze toch met vuur aan het spelen zijn... door hun, uh, zeg maar, hun stemgedrag gedrag met, met de laatste verkiezingen. Ik heb het een beetje vergeleken. Ze doen dan met kijk De Grieken willen graag bij een bank blijven. Maar ze willen niet de schuld betalen, maar ze willen wel een betaalpas. En dat is een beetje lastig. Maar langzaam komt het besef, uh, geloof ik, zover ik het om me heen hoor... door dat... Uh, ...de verkiezingen toch een heel gek resultaat hebben opgeleverd. En hoe uit dat proces zich dan? Waar merkt u dat aan? Nou, bijvoorbeeld over het, de, de, de winst van die uiterste, uiterste rechtse partij, Gouden Horizon... ...waar dan nu toch van zegt van ja, dat zijn toch eigenlijk mensen... ...die we toch in het parlement moeten hebben. Zij zijn er eigenlijk toch wel van geschrokken. Maar ja, wat, wat hiervan komt... dan nou, er wordt nu nog een poging ondernomen om het te lijmen... ...ik geloof niet dat dat lukt... Maar, en, dan, maar, en, en dan kan je hopen dat over een maand... dat ze toch een beetje bezinnen zijn gekomen. Meneer Happel, want als ze er nog uit zouden kunnen komen... dan zou het misschien gaan richting een zakenkabinet. Zou ja. dat, ja, vergelijkbaar met dat wat nu in Italië gebeurt... Hè, zou dat kunnen in ja. Griekenland? Nou ja, Griekenland heeft natuurlijk in feite... de laatste maanden een technocratisch kabinet gehad. Onder, onder Papadimoulis hebben ze natuurlijk een zakenkabinet gehad. En zoiets zou zich kunnen gaan halen... Uh, voor een uh, relatief korte periode, één of twee jaar... Dat is mogelijk. Maar goed, dan zal je toch ergens ook steun daarvoor moeten krijgen. En um, als we kijken naar de radicaal linkse partij Syriza... partij die oh. tweede werd bij de verkiezingen... die willen eigenlijk niet zoveel, hè? lijkt het. Behalve nee niet. zeggen. Die willen niets. En kijk, het gevaar wat dus loert bij nieuwe verkiezingen... Um, in Griekenland is er nogal een merkwaardige regel... dat de grootste partij bij de verkiezingen... die krijgt 50 zetels bonus. Het parlement heeft 300 zetels... Dus als Syriza uh, 35% haalt de volgende keer, mm -hmm. betekent 75 zetels, plus 50 bonen, 125. Dan hebben ze nog maar 25 nodig, of 26 nodig om, uh, om een meerderheid te hebben. Dat gevaar loert. Ja, ja maar dan snap ik de poging van Papoulias wel om nog een ultieme <laughs> poging te doen... om die verkiezingen te voorkomen, want dan ja, het is het zeker om, om exit euro. Het gaat in feite om twee zetels, nu. Hm. Maar meneer Abel... Wat willen, wat willen de Grieken nou? Want u geeft het al aan, he? wel een bankpas, maar niet de, de schulden willen betalen. De Grieken willen in de euro blijven, de Grieken willen in Europa blijven. Ja. Alleen, ze wilden het maar niet ze stemmen zover, anders. Maar ze wilden er niet zoveel bloeden als ze nu doen. En dat begrijp ik een beetje, want de, de doorstel Grieken heeft, heeft het slecht op dit moment. En kijk, Europa kan natuurlijk niet interveneren in uh, binnenlandse politiek en verkiezingen... maar Europa kan wel uh, een lekkertje uitgooien. Bijvoorbeeld... Uh, als er weer een regering komt die het uh, pakket steunt, dan gaan wij als Europa iets doen aan ja, zeg maar, uh, ontwikkelingshulp of dan gaan we helpen om de, de zaak weer wat op poten te zetten. Want het bezuinigen, dat moeten ze natuurlijk doen. Aan de andere kant, als ze geen, uh, geen hulp krijgen in het beter organiseren van dingen enzovoort, dan lukt het bezuinigen lukt nooit. Mm. Grieken kunnen, de doorsnee Griek kan niet meer bezuinigen dan die nu doet. Die zit echt aan de Ja, maar, maar dus zou uh, je vanuit Europa moeten kijken of uh, je een partij die al die stemmen krijgt, namelijk Syriza, die ontevreden Grieken die het voelen letterlijk in hun portemonnee, je moet je kijken of je die partij kan overhalen met hier en daar uh, wat lichtere voorwaarden om N nou, mee ja, te stemmen? Ik, ik bedoel eigenlijk dat je uh, in Griekenland, uh, als ze uh, in de euro blijven en een uh, parlement kiezen wat dat ondersteunt, uh, een, uh, iets als een lekkertje zou moeten kunnen voorhouden. Waardoor je ze zegt, van, jongens, als jullie dan nou gewoon blijven, dan gaan we jullie niet alleen helpen met geld. Maar dan gaan we, nou ja, bedenk maar iets, waardoor je zo'n land uh, uh, meer ondersteuning kan geven dan alleen maar nu roepen van uh, bezuinigen en dan krijg je geld. Nee, gaan ze dan wat hulp geven in het ontwikkelen van dingen in, een, in hun export of weet ik veel wat? Hm. Meneer Happel, um, laatste nieuws is hier dat er een Nederlander, een 78-jarige ja. Nederlander, in elkaar is geslagen in Griekenland. Hebben ze ja. me eerst gevraagd of hij Duitser was. Uh -huh. Terwijl hij Nederlander was, vonden ze het net zo erg. Hebben ze hem in elkaar geslagen. Maakt u dit soort agressie mee? Uh, ik heb het één keer meegemaakt hier in mijn omgeving. Uh, ja, het gebeurt wel. Kijk, kijk, als een Griek goed dronken is, dan gaat hij uit frustratie, gaat hij wat roepen. En we hebben natuurlijk hier in het verleden ook al Merkel in kranten gezien... met een ja. nazi-uniform en een hakenkruis achter zich. Maar laat ik zeggen, dat soort incidenten heb ik hier in mijn omgeving nog nooit meegemaakt. Frans Appel, oud-journalist, woont in Kalamata in Griekenland. Hartelijk dank voor uw commentaar. Ja. Goedemorgen. Ja, graag gedaan. goedemorgen. Mark Robin Visser, merk jouw gasten iets van bozigheid richting Nederlanders? Ja, nou, we zitten uh, uh, uh, natuurlijk naar de uitzendingen te luisteren. En uh, Giannis Kralemos, die tegenover mij uh, zit, die moest af en toe uh, heel hard lachen. Vooral als er uh, over Grieken in het algemeen gesproken wordt, uh, heb ik begrepen. Vertel wat het is. Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk een hoop uh, vooroordelen over uh, de Griekse bevolking. Uh, maar die mensen kunnen er eigenlijk weinig aan doen met uh, de regeringen die we de afgelopen 20 jaar hebben gehad. Uh, de, de, de Griekse burger zit nu in een spagaat. Men moet nu een keuze maken tussen uh, slecht en slechter. En, uh, ja. en de regie is ook nog een beetje in de handen van uh, de EU. Ja. Dus uh, lastig verhaal voor de gemiddelde burger. Ja. Hier tegenover mij zit ook nog uh, Nikos Margaritis. Die zit hier ontzettend uh, te trillen van de kou. Want hij is nog niet zo heel erg lang in Nederland. En volgens mij nog niet erg gewend aan uh, het klimaat in Nederland. Misschien dat Theodor Kloeg als dat even aan hem kan vragen. Heel mooi, dus. Molly Zorot is wat ik kan laan en ik synthese door Ik denk dat Gerossenlandia een beetje keran naar de synthese is. Je moet wel even wennen aan, de, aan het weer van Nederland. Dus yeah. uh, dat duurt nog eventjes. Yeah. Kan hij iets kort even vertellen over zijn familie en hoe de situatie daar is? Boris Lorenz is een kindergenicus, ik heb een kindergenicus in de Lala. het Engels. Ja, het De situatie in Griekenland. Ik heb het over mijn familie en mijn close circle of friends. Mm -hmm. It has become much difficult in the past uh, two or three years and uh, many of my friends, a part of my family, uh, members of my family are unemployed now yeah. and salaries have, uh, have fallen up to 50%. Ik begrijp dat zijn familie, veel van mij zijn familieleden werkloos zijn. Dat de salarissen zijn er gezakt. En ik hoor hier aan tafel ook van de andere studenten waarmee ik praat... dat uh, salarissen soms maanden later pas worden uitbetaald. En uh, dat sommige mensen moeten werken voor uh, minder dan uh, 10 euro per dag. Ik stel voor dat we hier later uh, met de leden van de Griekse studentengemeenschap in Delft... over verder praten. Tot straks. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. En de internationale media natuurlijk ook veel aandacht voor Griekenland. Vandaag praat pre president Papoulias opnieuw over de vorming van de regering. Hij zoekt de oplossing in onverwachte hoek, schrijft de BBC. Niet politici zouden de nieuwe regering moeten vormen, maar partijloze technocraten. In een commentaar in de Griekse krant Ekati Merini wordt het plan positief ontvangen. Veel mensen in Griekenland zijn de wanhoop nabij schrijft de krant. Ze zijn bankroet en zien geen licht meer aan het eind van de tunnel. Burgers hebben om die reden geen vertrouwen in een coalitie van zwakke politici, luidt de conclusie. Een regering van technocraten en niet-politici is dan een welkom experiment. Franse kranten staan natuurlijk bol van de inauguratie van François Hollande. Hij lost over enkele uren Nicolas Sarkozy af als president van Frankrijk. Le Monde vat het programma van vanmorgen samen en dat programma is maar kort. Ja, Hollande wordt straks om tien uur door zijn voorganger ontvangen op het Elysée, het presidentieel paleis. Ver weg van de camera's vindt een korte rondleiding plaats... en krijgt Hollande de lanceringscodes voor het Franse nucleaire wapenarsenaal. Daarna vertrekt Sarkozy... Alle kantoren zijn bewust leeg om de kans op vertraging zo klein mogelijk te maken. Liberation heeft een nadere blik geworpen op de kandidaten voor Hollande's ministersploeg. Volgens de krant moet de nieuwe president gedane beloftes inlossen. Een uitdaging, al dus Liberation. De eerste vergadering van het nieuwe kabinet staat voor donderdag gepland. Op een vliegveld in Amerikaanse staat New Jersey... is een hooggeplaatste veiligheidsmedewerker opgepakt voor identiteitsfraude. Hij had bij zijn aanstelling 20 jaar geleden de naam opgegeven... van een man die dat jaar in New York werd vermoord. Collega's hebben al die jaren niks doorgehad, schrijft Fox Nieuws. De in Nigeria geboren veiligheidsmedewerker verbleef illegaal in de Verenigde Staten. Tijdens een dienstverband op de luchthaven was hij opgeklommen tot een functie... waar hij zo'n dertig andere medewerkers onder zich had. De vrouwde kwam aan het licht na een anonieme tip. En dan nog de vakantiehuizen. is een bekende manier om met een beperkt budget op vakantie te gaan. Maar ook de heel rijken hebben het nu ontdekt. Ja, dus een nieuwe site. De markt ingesprongen, schrijft het ad. HomeExchangeGold.com heet hij. Gaat het natuurlijk niet om een mottig flatje aan een volge Bouwt strand, u kent ze wel, maar om zon over grote Spaanse villa's, landhuizen in Malibu of appartementen op de mooiste plekken aan Central Park in New York. In Nederland zijn vier woningen beschikbaar. Morgen om 7 uur. Ik heb grote live-uitzendingen gedaan. Eva Dienek. Over ja. nieuwsevenementen zonder auto. Dat kan. Luister naar kunststof. Dit is Vandaag de Dag en vandaag is het woensdag. Eva Diena. Morgen van 7 tot 8. Maar dat wordt een soort talkshow. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik wil een hypotheek voor een eigen huis, maar ben zelfstandig ondernemer.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 Ja, in veertig jaar is er veel veranderd. Maar bij Dutch liest leest u de nieuwste modellen nog altijd met voorrang. Dat is Dutch Lease. Al veertig jaar snel, persoonlijk en nuchter. Kijk op DutchLease.nl voor alle mogelijkheden. Waarom zou Hofhoorneman Bankiers u een gratis aandeel willen schenken? Alleen maar omdat u vijfduizend euro inlegt op een Hofhoorneman beleggingsrekening? We begrijpen uw gedachten. Maar waar het ons om gaat is dat u zo het best kunt ervaren wat de voordelen zijn van beleggen bij Hofhorneman Bankiers. Meer niet. Ga daarom naar gratisaandeel.nl Bij Dutchlease liest u al een Volkswagen-up vanaf 179 euro per maand. Kijk op Dutchlease.nl Ga nu naar gratisaandeel.nl Voor een gratis aandeel.